Ik ga voorlezen uit het boek Hoe Muis de Wereld schiep. En dan het allereerste hoofdstuk. Hoe Muis de Wereld schiep is net verschenen. En het eerste hoofdstuk heet Dag van het Licht. Hoe lang het al was, zoals het was, wist Muis niet. Er was niets. En toch wist Muis dat hij er was. Het enige dat hem gezelschap hield was de duisternis. Zo donker als het diepste donker maar zwart kon zijn. Niets was er. Helemaal niets. Niets te zien, niets te horen of te ruiken, niets. Alles was zwarter dan zwart en donkerder dan het donkerste donker. Muis dacht aan het donker, hoe groot het was, hoe ver. En wanneer het was begonnen donker te zijn, dat vond hij mooi. En hoe de gedachten in zijn hoofd een weg vonden, daar dacht hij over. Maar op een dag was Muis het zat. Er was niets of niemand om zijn gedachten mee te delen. En hoe mooi zijn gedachten ook waren, steeds weer voelde hij de droefheid, omdat hij al dit moois aan niemand kon vertellen. Als ik zo mooi kan denken, dacht Muis op een zeker moment, dan kan ik ook heel sterk denken dat het anders is. En ik wil dat het anders is, zei Muis tot zichzelf, zo vastberaden dat hij er een beetje opgewonden van werd. En voor het eerst hoorde hij iets. Toen hij heel goed luisterde, hoorde hij dat het zijn eigen adem was. Hij schrok ervan, want nog nooit eerder had hij het zo gehoord. Hij stak zijn pootjes in het duister vooruit, maar voelde niets. Wat er ook gebeuren, zou er moest iets anders zijn in zijn bestaan dan de diepste pikzwarte donkerte. Nu moet het echt afgelopen zijn, vond Muizen. Ik wilde dat het anders wordt. Anders dan het ooit geweest is en dat moet. En met al zijn denk en wilskracht concentreerde hij zich op zijn diepste wens. Hij perste zijn denkhoofd met alle kracht samen, kneep zijn ogen stijf dicht en ademde heel diep in. Met alle energie die hij had samengebald in het muizenlichaam, blies hij zijn krachtigste adem uit. En toen gebeurde het, met een enorme knal en een scheurend geluid, trok het diepste duister open en openbaarde zich met een enorm geweld het tegenovergestelde van al dat donker. En een eindige hoeveelheid anders golfde over muis heen en een flits kwam een woord in hem op. Licht.